Negen uur. Maar met het NOS Journaal. Veel leraren zien het niet zitten om de middelbare scholen helemaal open te laten gaan... zonder mondkapjes en afstandsregels. Dat zegt vakbond Leraren in actie op basis van een enquête, meldt Nieuwsuur. In de regio Noord mogen middelbare scholieren vanaf maandag weer naar de lessen... in volle lokalen en zonder mondkapje. Het openen van scholen zonder maatregelen is tegen het advies van het ECDC, het Europese RIVM... Morgen is er een briefing van het Outbreak Management Team over besmettingsgevaar op middelbare scholen. Woensdag praat de Tweede Kamer over de aanpak van het coronavirus. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn opnieuw veel mensen de straat opgegaan uit woede over de verkiezingsuitslag. Ze eisen het vertrek van president Lukashenko, die de verkiezingen van gisteren zou hebben gewonnen. Binnen en buiten Wit-Rusland wordt daaraan getwijfeld. Op beelden op sociale media is te zien dat betogers met auto's toeteren en de weg blokkeren. Er zijn mensen aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Plunderaars hebben in het centrum van Chicago tientallen winkels leeggehaald en vernield. Dat gebeurde nadat de politie een gewapende verdachte had neergeschoten. De man van 20 had daarvoor op zijn vlucht voor de politie op agenten geschoten. Volgens de politie waren zijn verwondingen niet dodelijk. Op Facebook zou daarna een video hebben gestaan... met de claim dat de politie een jongen van 15 had doodgeschoten. De emoties op sociale media liepen daarna hoog op... en er werd opgeroepen om te gaan plunderen. Giro 555 komt vrijdag met een nationale actiedag... voor de slachtoffers van de explosie in Beirut. De samenwerkende hulporganisaties vragen de hele dag om steun voor de hulpverlening. De actie wordt gesteund door Facebook en de grote radio- en televisiezenders. Het weer. Het blijft nog lang warm. Vannacht wordt het niet koeler dan 19 tot 25 graden. Morgen op veel plaatsen volop zon. Later in het zuiden stapelwolken en mogelijk een onweersbui. Het wordt 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Deze zomer toch de grens over. Alles voor een goede vakantievoorbereiding en de leukste vakanties vind je op anwb.nl slash vakantievraag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort een zomerhit. was hij hier, Jurriaan keurbezoek. Uh, ik zeg wel eens gekscherend... als ik hier de raam van de studio openzet... en hij gooit zijn dagraam open... dan kunnen we hier uh, praten. Maar of de buurt er dan blij mee is, dat is vers 2. Uh, Operation Hurricane uh, is uh, bezig met nieuw materiaal. En uh, de band is eigenlijk een Haarlemse band. Undefined is het uh, nummer wat, uh, wat ze hebben uitgebracht. Ja, uh, de frontman komt ook uit Zandvoort. Dus het is een muzikaal dorpje... Dat nou ja, het is, uh, er komt wel wat voorbij vanavond. Ja, ja, ja. en als je, als je dat. Uh, dit, dit zijn uh, gasten uit. Tweede, die, ja, die hebben de band uh, in 2016 eigenlijk opgericht. En het, uh, het is een uh, soort post-grunge, maar daar zit eigenlijk alles in. Van, uh, ja, wat, uh, het kan bij hun ook eigenlijk alle kanten op. Binnen, dat, binnen het stevige muziekgenre, om het dan maar zo te zeggen. Maar is het mooie van, van uh, de huidige tijd is uh -huh. dat. Uh, we me niet meer zo vasthouden aan al die hokjes. Maar het, je mag ook oversteken af en toe. En dat, dat is leuk. Crossover vind ik altijd uh, spannend. Ja. Dus dat, uh, wat dat gaat uh, doen, deze jongens dat uh, dan ook... op een bepaalde manier. En dit was uh, wat meer... ja, uh, alternatief rock eigenlijk... Vond ik, uh, vind ik meer. Maar ze kunnen dus ook inderdaad crunch spelen. Dus uh, uh, bovendien, wat ik ook uh, heel erg... Uh, uh, mooi vind aan Jurjaan... Ik, uh, ik heb best wel een beetje wat opbouwende kritiek uh, gehad... En op een gegeven moment heeft hij uh, de handschoen gepakt. En is de uitdaging aangegaan. En dat hoor je nu ook terug. Dank. En dat, uh, dat maakt ook uh, het, uh, de band ook steeds beter. En dan uh, draai ik ze ook. Dus dat uh, is de reden. Um, goed, we gaan weer even terug naar jouw uh, verhaal. Want uh, we hebben natuurlijk nog uh, wat, uh, wat dingen liggen. Zoals bijvoorbeeld Baltazar. En op een gegeven moment moet ik ze dus even een beetje graven in die grijze massa. Maar in België hebben ze natuurlijk ook muziekcultuur. Nou, reken maar. En uh, ja, uh, Als je kijkt naar... Uh, uh, wat er in België op muziekgebied uh, gebeurt. Uh -huh. um, ja, er gebeurt in Nederland heel veel. Uh -huh. Maar daar komen zulke ongelooflijk mooie dingen vandaan. Hadden, uh, uh, de, je hebt al voordat ik aankwam met Tizzy gedraaid. Ja, Arno ja. um, oh, Heentjes. Maar, maar ik noem een Deus. Uh, ja. ja, fantastische bands. En, uh, uh, ik zat in de auto later naar, laatst naar... Uh, Ozark Henry te luisteren, als je dat wat zegt, ook een Belgische zeg mij niks. Nee. Ja, dat is, dat is fantastisch. Ja, wat, wat, wat, wat, wat trek je daaraan? Is, is, kan je dat ook een beetje ontwaren? Wat, wat, wat typisch uh, in die Belgische underground een beetje uh, zit. Nou, is een, en, en, het is eigenlijk haast niet aan te raken, heb ik soms wel eens het idee. Nou, ik, ik, er zit meer een soort mystieke component ja, in op ja, een of andere ja, manier. Dus en ik heb uh, vrij lang, ik heb uh, een tijdje op de op het grensgebied van Nederland en België gewerkt. Zeven mm -hmm. jaar. Ja. Um, en dan leer je ook wel een beetje... Ja, die, die, ik, ik kwam heel veel in Gent. Ik kwam heel veel in Antwerpen. Veel in Brussel uh, voor ja. mijn werk. Um, ja En daar zit een iets meer... soort rare, diepe ondergrond in... die in de Nederlandse muziek vaak ontbreekt. Ja. Uh, en dat maakt het heel erg mooi. En, en Baltazar heb ik voor het eerst, ik weet nog heel goed... Dat ik uh, op een in Haarlem was en het was s'avonds laat. En daar dat hebben ze volgens van, mij ook gespeeld. Een van, ja, een van de laatste optredens. En dat ik daar stond en dat, dat nou, het nummer wat nu klaar staat, dat werd gedraaid. En dat, ja, dan gebeurt er iets met je. En dan voel je gewoon die rillingen door je, door je, door je ruggenmerg lopen. En dat, ja, dat, dat zijn een soort muzikale momenten die je niet vergeet. Ja, want uh, is het eigenlijk een stevige band, Baldasar Nee, het is, nee? Uh, nou ja, je zal het straks horen. Het is redelijk uh, soft. Ja. Um, heel herkenbaar geluid. En die jongens hebben zelf ook allemaal soloplaten uh, gemaakt de afgelopen jaren. Um, ik ben laatst nog naar, naar uh, een van de zangers die trad in het patronaat op uh, een, een jaar of twee geleden. Ja, en dat, is, dat staat ook allemaal zelf als een huis. Maar als ze met elkaar zijn, dan gebeurt er nog wel iets heel bijzonders. Goed, we gaan het uh, meemaken. Hier is Baltasar met Banker. Come on. De band in uh, Nederland die in mijn ogen uh, best uh, lekker bezig is... is deze band uit Groningen, Meadow Lake heette ze. En dit is een uh, single die ze afgelopen maand hebben ze uitgebracht. Uh, Loveless heet het. Daarvoor hoorden we een keuze van David. Uh, Balthazar met Bunker was dat. Ja, een hele typische intro uh, was dat uh, erbij. Uh, uh, klinkt dat nummer eigenlijk anders? Hoe bedoel je? Nou ja, goed. Je zei... Ik, ik heb het hele intro uh, er... Nee, uh, nee, zei... nee, nee, nee. nee. Ik, omdat ik, ik had jou dat doorgestuurd, en, ja. eh, omdat je de clipjes wilde hebben. Ja, en Er zit ja, een heel, ja. heel lang intro bij dat clipje, maar dat, dat, op een of andere manier had je dat er gelukkig uit weten te krijgen. Want anders ja. had je... Een minuut naar vogel gefluit. Nee, nou, dat, dat, viel hier, dat viel hier nog wel mee, maar goed. Ja. Um, daarachter hoorden we Lavlos, dus van Ben like. Wat vind je daarvan? Als ik even zo vrij mag zijn om. Uh... Nou, dat zijn... ja. Ik vind het mooi, ja? uh, maar het is niet, ik zou het niet heel direct zelf opzetten. Oké, oké, okay, okay, dus is, dat Het is, is aardig uh, <laughs> voor, voor, inderdaad, uh, dat, dat ik het mooi. Maar we hadden het net even ook, toen het ja. speelde dan over zo'n productie, ja. die ik net iets over de top vind. Maar ik vind het wel, wel ja. Maar het raakt me niet heel diep. Nee, oké. Okay. Nee, okay. uh, heb je iets met bluesrock? Um, nou ja, uh, uh, uh, wel als ik in een... Uh, uh, ik was een tijdje geleden was ik in Glasgow. En um, ja. toen stond ik in een hele volle, volle uh, kroeg waar uh, een bluesband stond te spelen. Ja. Uh, ja en dan, uh, dan weet je waar het thuis wordt. Dit, ja. Ja. Nou, uh, deze die heb, ik, uh, die heb ik ook meerdere malen gedraaid. En vanavond zit hij dus zowaar nog eens een keer uh, de weer te zien. En dat is Black Operator. Als je het hoort, nou, ik vind het, helemaal, uh, ik vind het eigenlijk een van uh, de, de, de lekkerste bands op dit moment in ja. Nederland. Uh, dat noemen dat heet Desolation Blues. Alaska, daar eigenlijk waar het begon in 2010. En uh, ja, ik heb er ook nog iets zelf mee. Want in 2015 was er uh, iemand die op een gegeven moment campagne aan het voeren was... om uh, wederom weer gekozen te worden in de provinciale staten. En uh, toen dacht ik van, weet je wat, ik ga dat nummer even bij onze vrienden van Goedemorgen Zandwoord aanbieden. Want daar zit hij toch in. En zo uh, zowaar werd het door me gedraaid en toen schoof Jaap Bond aan tafel en ik heb hem nu aan de telefoon. Goedenavond Jaap. Goedenavond Jaap. Ja, dat is altijd leuk. Uh, want uh, uh, het, is, het, is, het is niet zonder uh, reden, want ik heb hier iemand uh, zitten in de studio. Er is ook een bestuurder die een uh, muziekliefhebber is, maar jij bent het ook. Ja, ik ben ook een absolute muziekliefhebber, al heel lang ja. ja. Uh, even voor de mensen thuis, ken jij David ook? Ja, ik ken David in ieder geval van naam en volgens mij hebben we elkaar ook al uh, ontmoet een paar keer. Ja, we zijn elkaar uh, in het voorbijgaan voorbijgekomen en uh, we hebben elkaar zeker wel een keer de hand geschud. Ja. Um, dus ja, um, ja ik, we, we weten in ieder geval van elkaars bestaan. <lacht> ja. Ja. Um, even, heb je, je hebt het een beetje gevolgd ook deze uitzending of niet? Ja, ik heb het geduldig gevolgd. Ja, wat, uh, wat, uh, wat, als jij nu naar de, de smaak van David zit te luisteren, wat, uh, wat uh, komt dan bij jou op? Nou, ook een brede smaak. Ja. Uh, uh, ook wel uh, ook oude muziek, maar toch ook uh, verrassend nieuwe muziek. Ja. Ik heb niet alles geluisterd, hoor. Dus. Uh, nee. Maar wat ik gehoord heb, uh, denk ik dat het ook een liefhebber is van de seventies. De seventies. Ben je een uh, liefhebber van de seventies? Nou, wat ik gezegd heb, ik hou van, van alle soorten muziek. En ik, ja, ik, denk, ik, ik denk dat ik redelijk bij ben ook bij wat er op dit moment gebeurt. Dat helpt ook als je twee uh -huh. zoons hebt van de 21 en 18 met wie je veel over muziek kan praten. Um, ik probeer het allemaal wel heel erg bij te houden. Ja. Dus, uh, en, uh, ik, het, het eerste grote concert wat ik ooit zag... En dan praat het toch over... Uh, 1982 was van de Rolling Stones. Ja. Um, maar ik ga net zo lief nog naar hele jonge uh, kleine bandjes. En ik baal als een stekker dat ik die kan op dit moment. Nee. En echt, ik had het er met mijn zoon over. Die zei van joh... Die verlangt ook zo weer naar het moment dat we weer met z'n allen in een zweterig zaaltje naar een bandje kunnen gaan kijken. Ja, hoe zit het ja. met jou, Ja, Want uh, jij bent ook uh, een van die uh, liefhebbers die graag nog wel eens in, uh, in een zaaltje staat uh, waar jonge mensen uh, optreden, toch? Ja, ik, ik sluit me helemaal aan bij wat David uh, zegt. Ja. Uh, ik, ik vind ook dat de publieke omroep uh, uh, absoluut uh, uh, tegen de rode kaart dan zit als het gaat om uh, nieuw talent. Ja. Uh, het, is, uh, het lijkt wel of het heel jaar jaren top 2000 uh, gedraaid wordt. En als ze dan nog eens een keer uh, nieuwe muziek draaien... ...dan is het van uh, The Usual Suspects... ...zoals Miss Montreal en zo. Dus ik ben echt afgehaakt bij de publieke omroep. Uh, ik uh, luister vaak naar Pinion Radio. Ik luister vaak naar jou. Dus die alternatieve scene... ...daar zit zoveel goede en uh, nieuwe muziek in... ...die gewoon niet meer ontdekt wordt. Mm. Omdat het niet gedraaid wordt. Mm. Dus eigenlijk is het uh, triest. Maar uh, wij hebben het Songwriters Guild... Uh, ...bij ja. ons op dorp. Ja, uh, dat is, uh, ja, Dat is de afgelopen drie weken... Uh, toch weer uh, geweest. Uh, ze zijn wel nu gestopt vanwege de vakantieperiode. Maar uh, daar konden we gelukkig weer in een kleine uh, uh, ja, 30 mensen. Uh, konden we toch weer een beetje genieten van live muziek. Ja. Van songwriters in dit geval. Maar als ik ja? Ja, we hadden hier in het uur hiervoor even een, een discussie over uh, mensen die klagen van er, er gebeurt niks meer. Maar er wordt zo waanzinnig veel ja. goede muziek gemaakt. En mensen ja, die op een zolderkamertje echt de meest fantastische dingen doen en als je ja. een beetje gaat speuren op YouTube dan kom je echt de meest prachtige dingen tegen Ja. Doe, doe jij dat ook, ja of niet? Ja, nou ik heb natuurlijk uh, twee zons die in de muziek zitten die, ja. Ja. die tippen mij, die tippen mij uh, uh, nou ja, ik wil niet zeggen dagelijks maar zeker wekelijks uh, Frank heeft natuurlijk zijn eigen uh, King Forward label waarin ook uh, heel veel uh, mooie artiesten zitten uh, dus ik durf ook wel te zeggen dat ik ook wel aardig uh, op de hoogte ben van wat er ook aan nieuwe muziek uh, uh, gespeeld wordt, door nieuwe bands. Mm -hmm. mag, mag ik jou daar nee, een vraag over stellen, Ja, Want ja? Uh, ik vind niks leukers dan dat ik eerder met een nieuw bandje kom <laughs> dan mijn zoon. <laughs> dat, heb, dat heb ik dus ook <laughs> Jij ja. nou, ja, ook of niet? Nou, ik ben kansloos. Ja. Uh, uh, nou, met name Frank, uh, maar ook Paul, die zitten daar. Ja, dat is een vak. Uh, ja. dus die, die, die, die, dat, ik ben helemaal kansloos. Okay. Ja? Dus dat, nou, ik, ik... dat ik niet kom wat zij er niet kennen. Nou, dan moet ik wel echt dan moet ik er een, een, een dag in investeren. Ja. En dan nog zou ik niet verbazen als ze zeggen, ja, pa, hallo, die kennen we natuurlijk al. <lacht> uh, dus ik ga er niet eens aan beginnen. Nee, uh, ik ben het wel met David eens dat het ontzettend leuk is om, om zelf ook uh, dingen te ontdekken... ...maar ik heb ze nog niet kunnen verrassen. Mm, dus, mm. Nou ja, goed. Kijk, bij mij zat het uh, in mijn piraten-tijdperk zo van... ...ik wilde nou altijd iets hebben wat een ander dus ook niet had. Dus in die zin kan ik David wel begrijpen dat hij zegt van... Ja, dan kom ik uh, met iets nieuws. Wat de, de ander nog niet kent. Dat is, dat, dat, dat is het leuke, denk ik. Er aan. Maar goed, zover ben jij dus nog niet uh, geweest in dat opzicht. Nee, nee, ik ben kantloos. Ja, uh, even over, over jouw uh, muzikale zonen. Want uh, de twee heren uh, hebben beide toch ook een literaire achtergrond, uh, geloof ik, toch? Ja, afgestudeerd Master in English Literature en Art. Ja. Uh, helpt dat uh, als je bijvoorbeeld ook, uh, ja, je bent een klein beetje bevooroordeeld als het om je eigen zonen gaat natuurlijk? Ja, nou, dat helpt sowieso in de teksten. Mm. Uh, want, want als je, als, zoals Alaska, uh, in Engeland uh, gedraaid wordt en, uh, door uh, Bob Harris en die zegt het is brilliant. Uh, ja, dat, dat, dat lukt weinig Nederlandse bands die Engelstalige muziek maken om daar gedraaid te worden. En mm. ze hebben natuurlijk die tour in Engeland gehad. Mm -hmm. uh, ze hebben een Engels label wat, wat ze uitbrengt. Ja, dat heeft echt wel te maken met de achtergrond van die studie. Uh, maar dat hoor je ook aan de teksten van Daniel Lyon. Ja. Dat zit gewoon goed in elkaar qua Engelstalige uh, tekst. En, en ja, uh, soms moet ik zelfs ook op zoek naar uh, het woordenboek... om even uit te, om te, om te, uh, te, te zoeken wat, wat Frank uh, zingt uh, of Paul. Uh, want uh, ja, dat kun je wel zien dat deze jongens afdus zijn in de Engelse taal. Je, dat wil je ik, al hun teksten wel merken. Ik, ik vind het heel toevallig dat je dat zegt. Want ik had altijd het idee dat, dat Bens die vroeger doorbraken in het buitenland. Dat dat juist de waren met zangers en zangeressen die het Engels goed beheersden. Als je naar Barry Hay... die is natuurlijk Engelstalig opgegroeid. Uh, Bertie Serveert, de zangeres daarvan... Uh, uh, en die hebben natuurlijk een tijd goed gedaan in het buitenland. Die, die was een uh, native speaker. Um, dus ik vind het mooi dat je dat zegt. Want ik heb wel dat idee... als je echt wil doorbreken in het buitenland... moet je ook dat Engels wel heel erg goed beheersen. Ja, ja dat, dat is ook, ik denk dat dat ook echt een, een reden is geweest... waarom we die studie hebben gekozen... En los van het feit dat ze gek zijn van, uh, van literatuur en met name ook de Engelse literatuur. Uh, maar dat, dat, dat hoor je duidelijk terug in hun teksten en in hun muziek. Hm. Ja, dat, dat, dat vind ik dus ook. Uh, ik zeg wel eens, uh, hier in Nederland uh, lopen er maar weinig poëten in de rond uh, als het gaat om uh, muziek maken. En jouw zoon, of eigenlijk jouw beide zonen, zijn daar twee exponenten van. Ja, het ja, is niet om uh, te slijmen, maar ik zeg het gewoon. Ja, ik, ja. ik ben natuurlijk zeer Ja. Maar... ja. Ja, als, als je het album, uh, het zo-album van Frank en je draait I'm No Protest Singer... Ja, dat is een voorbeeld, ja. De, de verwijzingen die daarin staan naar Trump en ja. naar Dylan ja. en naar, naar wat er in deze tijd speelt. Als je dat zo in één liedje weet wat ja, ik, ik heb daar geen woorden voor. Ik vind dat zo goed. Ja. En dat nogmaals natuurlijk, het is mijn zoon. En, en, en maar Paul ook, met ja. het, uh, het, het idee van die drie honden die de ruimte in gaan en daar een album op schrijven. Ja, ik, ik vind dat echt, uh, dat, dat vind ik echt wat muziek ook moet zijn. Ja? Dus ik heb... Is dat de meerwaarde ook? Ja, ik vind van wel. Kijk, ja. wij hadden op zondagochtend bij ons altijd de traditie dat, uh, dat ik mijn LP's op de grond uitspreidde. En dan mochten ze kiezen wat we die ochtend gingen draaien. Ja. Uh, ik zie dat ook helemaal voor me, hè, wat dat er gaat. Ja, dus. ja. En, en dat, dat, dat heeft ze wel, de liefde voor de muziek uh, bijgebracht. En ook uh, de verhalen achter de, achter de nummers. Hè. Als, je, als je de, de betekenis van een liedje kent. Dan, dan gaat het liedje ook veel meer. Uh, spreekt het je veel meer aan. Ja. En, en, ja, en dat, dat, dat, dat vind ik wel uh, belangrijk in muziek. Ik heb het laatste album van Dylan ook beluisterd. Uh, Super verrast. Op zijn tachtigste, hij wordt komend jaar ja. uh, Briljant goed. Ja. En dan merk je ook wel, ja, dit is al echt een van de grootste songwriters van onze tijd. Hm. Uh, en uh, Frank heeft daar zijn scriptie over gemaakt. Ja. Uh, en die heeft toen de thesis aangenomen. En dat was dus zes jaar voordat hij de Nobelprijs kreeg. Dat, hm. Willem een poëet is. Ja. Uh, dus zijn deze... voor zijn maatstenscriptie... die kwam zes jaar later uit. ja, maar Jaap, wat zit er toch in het drinkwater... daar bij jullie in Volendam? <laughs> uh, het ja. is toch jaloersmakend... zoveel ongelooflijk veel... Uh, muzikanten... Uh, ja. Ik heb altijd het idee dat, dat het gewoon... dusdanig... Dan hebben, we het, dan hebben we het dus niet over de Nix en Simons... en over... Uh, nee, nee we hebben het gewoon toe. nu even over de andere kant van ja, Vallendam. Hè? Echt, gewoon ja. onvoorstelbaar hoeveel muzikaal talent daar, ja. daarop. Ja. Ja. Ja. ja, weet je wat we wat, bij wat, wat, wat, wat, wat ons echt heel goed doen... dat is bij ons het Club Buurthuiswerk, de PX. Uh, uh, die hebben de muziekschool. Mm -hmm. uh, en, en die stimuleren al echt van jongs af aan... Uh, om een instrument te gaan uh, bespelen. Dan brengen ze die bij elkaar. Dat noemen ze bandcoaching daar zit een uh, bekende muzikant op die dat coacht. Uh, en zo worden ze al uh, heel jong gestimuleerd om dat te gaan doen maar ook de faciliteiten zijn er er zijn oefenruimtes waar ze uh, kunnen uh, uh, oefenen uh, met alles erop en eraan drumstel, uh, uh, orgel, versterkers noem maar op dus het wordt bij ons in de gemeente ook wel heel erg uh, gestimuleerd om jongeren uh, muziek te laten maken en, en dat zie je uh, daar blijven er altijd een paar hangen die echt uh, dan uh, ja die, die, die boven de middelmaat uitkomen. Ik vind wat, wat Mel bijvoorbeeld doet de laatste tijd... Uh, vind ik ook echt uh, boven Nederlands goed. Hm. Um, we zouden nog uren kunnen doorpraten hierover. Ik vond het wel even leuk dat we je dat we er even bij uh, hebben gehaald. Want, het, uh, ja. want ik vond het de overeenkomst tussen jou en David... beide uh, muziekkenners uh, en muziekliefhebbers... dus wat dat er gaat, uh, dacht ik van... ik maak even een, uh, een mooie verbinden, uh, verbindenis uh, hierin. Dus, en het, uh, en het, het nodigt ja. uit om nog eens een keer samen te komen. Om uh, uh, uh, nog eens even uh, samen muziek te luisteren. Want het, het ja. is niks leukers dan. Uh, uh, ik zou het bijna voorstellen, David, je <laughs> moet eens een keer, als al die maatregelen uh, voorbij zijn, dan moet je gewoon naar de pius uh, gaan in Hongkong. Want daar <laughs> ja. gebeurt het dus. Uh, laten, dus... Dat, laten we dat afspreken. Ja. En het eerste biertje is van mij. Nou, leuk. <laughs> dat ja. weet je dat ook weer. <laughs> <Okay>. <laughs> Goed, uh, Jaap, ik uh, dank je voor je bijdrage. Want uh, ik ga even iets uh, draaien wat op het lijstje stond. Uh, Fontaines D.C. Boys in the Better Land. Heel goed. Ja, ja. gaan we die uh, nu even uit Dublin. Uit, uh, draaien. Alsof het uh, gewoon de rook uit je speakers uh, komt. Fontons DC. Ik zeg, zeg het zo goed, uh, ja, uh, uh, ja, David, want jij komt ermee en ik dus niet. Dus, nee, uh, dit, maar goed. Nee, dit is een band uit Dublin. Die, uh, dit was, eerste band? Ja, van, ja. Een, van hun eerste album, Postpunk. Uh, die hebben net uh, hun tweede album gemaakt. Hm. Overigens veel ingetogener dan dit. Hm. Um, ja, ik hou hiervan. Het is ja. het betere ramp en waar ik. Uh, ja, want ja. we daarover gesproken. Ik vond ook op een gegeven moment... in vijf... Toen ik, uh, ik heb een paar van die aanlopen dingen geschreven. Met het idee... Er komt een Dutch Grand Prix. Ja, toen kregen we het C-woord. En toen kon ik uh, het hele verhaal... Uh, door, uh, door de wc-pot uh, spoelen, bij wijze van spreken. En op een gegeven moment... schrijf ik een stukje over... de Dolly Dots. En wie hing er op een gegeven moment daaronder. Ja, als je daarmee komt... Jij was dat. Dus, dan weet ik er nog wel uh, tien keer wat, wat beter. Dus ik kreeg eigenlijk een beetje zoiets... Uh, ik kreeg een beetje lichtelijk op mijn faling van David. Wat dat gaat. Maar ik vond het als tijdsbeeld vond ik het wel grappig om dat te benoemen. Maar goed, uh, jij wees mij op uh, in '85 dat bijvoorbeeld Prieft of Sprout en de, cult, en de cult. ja. Dat waren, waren de, de nummers uit uh, '85. Ik heb ze ook uh, gewoon mm -hmm. uh, erin... Uh, in opgenomen. Maar vooral de cult. daar kan je mij... Uh, ja, mij daar ja, kan ja, je mij helemaal uh, voor de... met, mijn, met mijn jongens even een paar dagen op stap en... Uh, nou, dan uh, gaat dat in de auto... Uh, vol aan ja. en uh, dan zit iedereen... weer mee te doen. Overigens <lacht> hebben we ook weer... oude uh. we <lacht> met elkaar, Net als vroeger. <lacht> even, even over... De one Risla. kort. Nee, dat is, ja, dat is van Shame. Ja. Shame is een... Uh, een Engelse band. Uh, en ik vind het een leuk maar Ik vind het een geweldige band. Ik heb ze een paar keer live gezien. En de eerste keer... Uh, dat was toen ik afscheid nam als wethouder. Toen, uh, hmm. uh, uh, uh, ik ben zeven jaar wethouder in de Venen geweest. En de traditie was daar dat je dan kreeg je een bos bloemen in de raad, raadzaal. En dan word je min of meer gewoon echt direct de zaal uit, uh, uitgeboeizuurd. En dan krijg je later ja. nog allemaal groots afscheid. Ja. En ik had tegen de burgemeester gezegd, schiet een beetje op. Want ik wil naar een concert in de Melkweg. Uh, dus die ja. had het heel kort gehouden. Ja. En ik heb net op, op weg naar de auto op mijn pak uit kunnen doen. En mijn t-shirt aan. Ja. En ik... Ik kom de melkweg binnen, het voorprogramma was al geweest... en is, dat was Shame. En mijn jongens waren daar met een aantal vrienden. En de, het contrast van zo'n helemaal bezweten melkweg binnenlopen... na zo'n vrij officiële vergadering... en uh, vervolgens werd er geroepen... Uh, pa, even crowdsurfen. En ik werd een beetje half uh, uh, op die handen gedragen. Dat ging natuurlijk net goed. Uh, en weer snel op de grond neergezet. Maar, maar dat contrast, dat was echt geweldig. En uh, dat zal ik nooit vergeten. Hier is hij, Wanderers Shame... was dat. Ik uh, gelijk aan die vloedjes uh, die je bij je check, uh, kan, uh, kan krijgen, maar dat, uh, dat is het dus uh, degelijk uh, niet uh, dit. Ja, ik ook niet, dus ik zou het niet weten. Nee, je weet het niet. Uh, we zijn aan het einde gekomen, want uh, het uh, nummer wat, uh, wat we nu gaan draaien, dat, uh, dat is lang genoeg om het nieuws van uh, tien uur uh, te halen, uh, maar is wel uh, heel erg actueel, denk ik. Nou ja, weet je, we zitten hier de hele avond uh, leuk muziek te luisteren... terwijl er natuurlijk in de wereld heel veel gebeurt. We hebben uh -huh. in Nederland een coronacrisis. En, uh, ja, wat we, we hebben natuurlijk allemaal gezien wat er in Beirut uh, gebeurd is. Uh -huh. nou, uh, Eén nummer wat daar heel erg voor mij uh, meteen uh, bovenkwam is van Ibrahim Malouf. Dat is een, een, een Libanees-Franse trompetist. Geweldige muzikant. En die heeft uh, toen hij 12 of 13 jaar oud was... een nummer geschreven, dat heet Beirut. Toen hij door de kapotgeschoten straten van zijn, van zijn stad liep, Beirut... Uh -huh. Um, ik vind dat een van de meest prachtige muziekstukken die er bestaat. Ja. Um, en ik dacht, ja, misschien kunnen we gewoon nu uh, het uur uitlopen met, uh, met, uh, met dat stuk. Het is uh, vrij meditatief, dus uh, je moet er echt even voor zitten. Maar uh, het is wel heel erg mooi. We gaan het uh, ook uh, daarbij houden. Wil je de uh, volgende keer nog een keer terugkomen over een uh, jaartje of zo? Ik ben, je weet, praten over muziek is mijn grote hobby dus graag. Dan uh, gaan we dat uh, nog ergens een keer uh, inplannen. Uh, uh, afsluiting van deze Alternative FM. Ibrahim Malouf met Beirut. Straks veel plezier met het, uh, met het uh, programma van uh, Nashville Radio. En volgende week zijn wij er weer. MUZIEK